journaal. In de Zuid-Duitse Alpen zijn twee kinderen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een tractor. Dat gebeurde bij Balderschwang. De slachtoffers zijn een jongen van tien en een meisje van dertien. Ze zaten in een kiepbak voor op de tractor... die door een dertienjarige jongen werd bestuurd. Toen het voertuig over ruw terrein reed... werden ze uit de bak geslingerd en door de tractor overreden. Het Franse leger krijgt een apart onderdeel voor de ruimte...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 I'm free, do what you wanna do Say day by day, it's like home